Goedenavond, het is weer vrijdag, 11 uur geweest En dus zijn wij daar weer met Guus en vrienden En dan vraag je je natuurlijk af, wie zijn dat nou? Ik, ik zou het niet weten, maar ik heb helemaal niks meer te zeggen hier Helemaal niks meer Hallo? Uh, uh, Het was uh, DJ B, Genius, van de LP Electro Reality, te krijgen downloaden bij jamendo.com. Ik ben Dorey en ik ben blij om hier te zijn. Nu naar het volgende muziekstuk. Wat het is helemaal geen muziek. Het is een geluid. zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dat weet je en op een dag besluit je. Je maakt een babytrui met ruitjes. Gekleurde muis op je beschuitjes. Een kind voor de maatschappij. Voed het op en laat het gaan. Laat het gaan en laat het vrij. Maar laat het niet alleen staan. Vrij je kan lekker zijn, dat weet iedereen. Soms leer je iemand kennen en doet het meteen. Maar als je geen kind wil, doe er dan zo'n rubber ding omheen. Of doe het niet, want... Uitstel van genot is een verfijnd genoegen. Kies een goed moment, dan is het minder zwoegen. De juiste plaats, de juiste tijd. Geduld geeft het genoegen. De aarde is zo vol, wordt steeds minder groen. Blauw wordt langzaam grijs, wat kunnen wij eraan doen? Groei van de economie is belangrijk, het draait om de poem. Hoe kun je een kind dat het beste zeggen? Zoek de juiste woorden om het uit te leggen. De maatschappij handelt en ruilt, verdient en vervuilt. Maar een kind heeft recht op een schone aarde. Lees respect, normen en waarden. Dat geeft vast meer voeten in de aarde. Neem je een kind, dan ben je verantwoordelijk. Doe je dat niet, dan zeg ik spreekwoordelijk. Bezin eer gij begint. Denk na voor je bemint. En wie is u dan wel? Ik ben Hans. Oké. Okay. En ik ben ook blij hier te zijn. Oké, okay, nou, geschellig. Ges geschellig. Ah, ja, ja, ik ben iemand, ik heb altijd een beetje een ongelukkige ziel gehad. En dit gedichtje geraakt? Ja, dat is duidelijk. En nu, en nu? Kitu. Je raakt op iemand gesteld. Het wordt een echte vriend. Het is je verteld. Je krijgt wat je verdient. Zit het tegen, dan is het kloten. Zit het mee, dan is het fijn eer het kleine en het grote zo kan je beter zijn nu of in de toekomst in de eeuwigheid krijg je wat je verdient dat is gerechtigheid dat wat je ervaart lijkt soms gekkigheid op zoek naar harmonie hm. dat wat je ervaart lijkt soms gekkigheid fantasie draagt de king van de werkelijkheid op zoek naar harmonie, om gelukkig te zijn. Soms is het leven vol tegenslag en pijn. Nu of in de toekomst, in de eeuwigheid, krijg ik wat ik verdien. Dat is gerechtigheid. Gerechtigheid is een keten die wordt verbroken. Gerechtigheid is een gedachte die wordt uitgesproken. Denken en doen zijn beide van belang. Laat ze harmoniëren, jaar ze niet op stang. We dragen al zo lang een last op onze rug. Die last is het verleden, dat betalen wij terug. Nu of in de toekomst, in de eeuwigheid, krijg ik wat ik verdient. Dat is gerichtigheid. Yeah. Ja, ik wou het even, dankjewel. Huh? Ja. Ja. energie, oh, mooi. Wat ontzettend mooi. Maar ik verdient. Ja dat klopt even niet, hè? Nee. nee. nee. nee. nee. Het ruimt wel. Dus dat is Ja. Hm. dat maar dan dan dan een dan dan Ja, dan dan is, dan dan dan dan je dan dan dan dan dan dan je dan dan dan dan kijken dan dan dan dan het ook. het, eh, dan dan niet dan dan blijft het ook dan beetje dan ja, maar dat is dan ook weer wat Want ja, ik zit er nog vaak aan te denken over de dingen die ik uh, even zonder ik kan dus doen. ik denk dat die ik dat We'll Sorry, het is reuze gezellig. En we, we dachten, we, we, we kunnen geen feestje hebben zonder chips. Dus bas, het was het geluid van chips. Helaas zit er geen prijs aan. Maar ik had hem gewonnen. Man. Ik wist het. Ja, en ik mocht niet meedoen. En jullie hadden een goed gesprek en ik ga me er niet meer bij bemoeien. Nou, één ding is, uh, er zijn mensen die hebben ontdekt dat ik de voor, dat ik de voor, laatste keer in de uitzending boos ben weggelopen. Ja, maar en... dat was ook een show, hè? Nou. Je bent gevoelig, dat bedoel je. Nee, dat is ook mijn punt. Het nee, punt nee, is... nee, ik probeer een beetje dus goede stress erbuiten te krijgen. Stress? Oh, je je nu, nou, moet je nu persoonlijk, als je nu persoonlijke opmerkingen gaat maken... dan krijg je dezelfde stress als destijds. Oh, wat vrouw. Ja. Want ik vind dat als je een radio maakt... dan mag je alles zeggen, wat z'n uh, slogan... dan vind ik dat oké... Okay, maar je moet wel respect hebben voor je collega's. Want je maakt met z'n allen maken je een radioprogramma. Ja, maar... En ik wil niet persoonlijke... ...uitvallen doen tegen ...ik wil dus niet persoonlijke opmerkingen maken... ...behalve dat jij een eikel bent en hij is misschien dit... ...en ik ben ook raar, maar het is iets anders dan... ...dan is het dan... niet persoonlijk vind ik ook. Nee? Nee. Ja, dat is gewoon een beetje plagen, plagen vind het nog wel kunnen. Maar wat is de grens van plagen... ...en pesten? Want een heleboel nou, kinderen die nu zitten te luisteren... ...zijn daar echt in geïnteresseerd? Ja, want ze worden vaak gepest. Hmm? Of nou, geplaagd. Nou, het verschil is... ...dat... ...een opmerking... Die een negatieve klank heeft, of een negatieve bedoeling heeft. kan. kun je gewoon. dan moet je gewoon tegen kunnen, tegen één opmerking. Maar als het een barrage wordt, of een langdurige doorgaan. waarbij de geadresseerde. niet mag reageren, dan ontneem je die persoon hetzelfde recht. wat je zelf wel blijkt te nemen. Dus je mag niet verdedigen, je mag wel de aantijging horen. In dit ja, maar geval. is het ook in dit helemaal geval, onhandig om te verdedigen. Ja, ik heb dus zelf besloten om niet met die persoon in kwestie uh, hem op zijn plaats te zetten. Hans was er toen ook bij trouwens. Ik had er geen zin in. Ik vind het radio maken, vind ik leuk, uh, spannend en onderhoudend. En daar hoort een, een persoonlijke tirade niet bij. En het is een beetje sterk geformuleerd, maar de jongen was nogal druk. Ik, kon, ik kreeg er geen pin tussen. Hij had een paar goede opmerkingen over mijn. Uh, Taalvaardigheden die onderdelen aan hem, dus dat, dat mag, dat vind ik gewoon een goede uitdaging. Maar als je daarna persoonlijk gaat worden over mijn bril, bijvoorbeeld, dan denk ik van ja, dit, dit kan ik niet stoppen. Dat ik ook, eindelijk. mijn bril is echt belachelijker. Ja, maar nou ja? probeer je het goed te maken. Goed. Nee, helemaal niet. Wel. Ik wil wel van bril gaan maar. Nou, even één ding: dat, uh, dat de, als je nou dus iemand uitnodigt, en dat je dan wel zegt van alles mag je zeggen, maar hou wel respect voor de, uh, voor de mensen hier. Precies, dat is eigenlijk belangrijk. Hans? Ook jij. Kun je alsjeblieft gedragen als jurger er is? Ik doe mijn best. En wij gaan Guse bij erbij halen over dit onderwerp. Van als hij weer in een rare kwast heeft uitgenodigd, dat hij dat respect voor de Nee, maar uh, uh, daar wil ik even tegen ingaan. Uh, jij uh, vindt die gast die toen aanwezig was, uh, die ligt jou niet. Maar ik heb ook een tijd met hem uh, zitten lullen en zo. En uh, ik vond hem ook best wel oké. Okay. Ja, hij is heel dus... oké, okay, maar hij was gewoon veel te actief en veel te zenuwachtig. En ik zat in het begin gedeelte van dat gesprek. En ik ben weggegaan omdat ik niet het gezin had om dat hele ritje uit te zitten... ...met alle, alle opmerkingen van die tot aan het einde eindelijk rustig is... ...zodat hij dan blijft een aardig goos te zijn. Snap je? Ja. Je hebt gewoon respect voor elkaar en dan kan het die tijd wel uitzitten. Dat is mijn visie. Ja, respect... Het is toch simpel? Nee, maar als je een uh, opmerking maakt over je bril of uiterlijkheden... ...is dat dan meteen een, uh, een vorm van geen respect hebben of zo? Nee, ik, denk het dat het eerdere, ik denk dat het eerder een vorm is van een beetje uitdagen en zo. En tuurlijk, ik kan me voorstellen dat jij zo'n bui hebt... ...heb ik zelf ook dat ik daar geen zin in heb. En dan ga ik gewoon lekker... Ja, ja, en het ging er bij mij om dat ik geen ruimte kreeg om er tegenin te gaan. Wij zitten elkaar dus, we hebben al een paar keer opmerkingen gemaakt, maar er is ruimte om, eh, om iemand eventjes te zeggen, nou zeg, waar gaat het over? Als, als je dus in het gedrang voelt, dan kunnen wij hier met z'n drieën ieder voor zich opkomen voor onszelf. En ik had niet het gevoel dat ik dat kon doen, zonder de persoon in kwestie ja, op zijn plaats te moeten zetten. Nou, daar had geen zin in. Goed, dit was even wat ik wou echt even kwijt houden. Dank je wel. Ja, nee, maar bij ja. deze is dat gezegd. Swallow the truth heet het. Ja, als jij een leuke. Uh, moet wel een soort met van. Uh, biertje voor staan, Ja, te grip. Oh, zo. Een heel groot biertje. Oh, je wil nu ja. helemaal niet, niet meer in het beeld komen. Nee, precies. Buiten. Ja, je moet wel een soort. Uh, het uh, ritme hebben. En dat gewoon continueren dan. Maar maar dat Gewoon eentje pakken. makkelijk. Hebben we bezig? Ja, kijk. Dit is tenminste zoiets van. Buiten is het donker en koud. Het is beter binnen. Het verhaal is welkom En jij mag beginnen Maar wees gerust Iedereen komt aan de beurt Maar een verhaal vertellen Een verhaal dat geurt en kleurt De wind giert om het huis Blanken die kraken zijn dingen die een verhaal extra spannend maken. Pas goed op, anders kun je niets beginnen. Als een vampier over de ramen krast, laat hem alsjeblieft niet bidden. Een verteller kan groeien. Zijn publiek boeien met woorden stoeien, in een verhaal opbloeien. Een verhaal over een vos, een dwerg of een tovervee. Vertel het met passie, dan neem je me mee. Ik ben jouw gevangene, laat me door jou boeien. Hoe kun je een vlees eten, de planten snoeien? Vertel, vertel een verhaal over een schat die is verborgen, dan vergeet ik al mijn zorgen. Vertel, vertel een verhaal, een verhaal met een eigen draai over een zombie met een papagaai. Dus vertel, vertel een verhaal dat me raakt, een verhaal alsof ik het zelf heb meegemaakt. Er binnen een goed verhaal is welkom en jij mag beginnen. Ja, ik was te vroeg begonnen, natuurlijk. Ja, je bent ja dus maar een, ik had zoiets, zoiets van: ik, ik leek wel een soort op. background ondersteuning, maar dus dat leek het ook per ongeluk. Als nee, vraag. het was eigenlijk vanwege dat ik uh, ik, nou ik. Hij zag jou daar kijken, dus hij dacht: dat nee, nee, nee, nee, bent heel nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nou. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, van positieve kritiek. Ja, een hele positieve kritiek, een ah, opbouwende kritiek ja, zelfs. Zo, juist, zoiets. Zo van, jullie deden dat, maar... Nou, kijk, e, kijk er is sprake van dat iemand eh, capaciteiten heeft die ze nog niet volledig ontwikkeld hebben, zal ik maar zeggen. En, en wie was dat? Je, je hoort de ontwikkeling, hoor je, ga nu. <gijfie> dat was een... Ah, ah, was een... Hoor, je, was wat, zus, hoor je wat ik zeg? Ik begrijp nu wat je bedoelt. Je begrijpt wat ik bedoel? Nou, dan gaan we gewoon verder met wat ik eigenlijk... Olivier Bommel, als je begrijpt wat ik bedoel. Eh, uh, wat ik Robbel en achterklap. Vlucht een poes, bedenk en plan. I love you when I play. <laughs> ja. ja, we hebben die directuur aan. Ja, ik. Zo je dat dus. Je bent ze allebei, dan kun je kunt ze bij elkaar doen. En ja. plan, dan doe ik het van ook. Ja, maar Ik dat hele leuke drumopnames hebt. Ik vind het, ik echt leuk. Nee, maar ook hier Die ga <laughs> ik? Kom is dat die ook voor. heb ik ook. Nou, ik ben blij dat, je, dat we elkaar okay, zo goed kunnen maken bijvoorbeeld, met de voor elkaar. Dat is jammer eigenlijk. Ja, maar het is toch leuk. Heel respect. gooi je even een telefoon in de volgende. Oh, <laughs> <Okay. laughs> Nou, jij wil nog even gesticht hè? Ja, je bent even terugkomen over het onderwerp. Ja, dat is, hè? Het over de dat is Dat is niet Dat niet Ja, bedankt. weer deze check. The show the video Volgens mij werkt het nou niet meer. Is... Nee, ja. Wat heb je nou nee, gedaan? Ja, Afgelopen. Nee, het werkt niet meer. Ja, het werkte wel. Ja, dat is het, Dat doet het wel. aflopen, ja. Volgende. Ja, eh, ja. Ga er in mijn eentje op uit. Ik heb die drang, die dwangmatige gang over het dievenpad. De spanning, de sensatie, de kik is moeilijk te weerstaan. Ik zal er iedere keer weer op uitgaan. Ik kijk waar in de supermarkt de camera's hangen. Te spannen, te schatten en te jatten met verlangen. Door mijn lange vingers heb ik veel geld gespaard. Dat financiële voordeel. Is mij heel wat waard Dingen verdwijnen in mijn zak Ik ben kleptomaniek Dingen verdwijnen in mijn zak Ik ben een kleptomania Ik ga iedere keer weer naar winkels om te stelen. Ik streel mijn ego zonder te delen. Ik ben al een paar keer gepakt en voor de ogen van het winkel het publiek door de grond gezakt. Stelen blijft stelen, ik kan me niet schelen. Door mijn verslaving laat ik me bevelen. Dingen verdwijnen in mijn zak, ik ben een kleptomania. Wauw! Well, uh, wow, uh, wow. Ik geloof het bijna meteen. Nou, wist je dat ik het een tijdje ben geweest? Ja, daar... Ik kom toch wel... En, je... uh, ja, ik heb het, sinds ik het heb geschreven... ben ik het niet meer. Oh, dat Raar is mooi. Je is het dat, hebt het van je afgeschreven? Als dit? het waar. ja. Maar uh, er was inderdaad een tijd... Dat ik gewoon naar de winkels toe ging om uh, de goedkope dingen te kopen en de dure dingen te stelen. Kijk, en als je nou een, eenmaal geld hebt, dan moet je het andersom anders doen. Dat ik niet helemaal. De dure dingen kopen, de ja, duurste versie ja. kopen en dan de goedkope dingen stelen. Ja, dat is het echt een hobby. Ja, dat is een hobby. Ja, is een hobby. ja hier, je op gebonden van het dure dingen. Ja, dit zit ik ook, die die hier vind echt als een soort uh, vous uh, êtes um, tous reconnus coupables ja, ja. et condamnés pour trafic de bleu. Dit okay. well, uh, yeah. was opening voices, dit was opening voices. Met het liedje EVP 433. Het ja, is heel speciaal dat het juist rondzingt, want het is twaalf uur. Oh, um, ah. Round Midnight, zo. So. Oh, uh, zeg, uh, jongens, zeg het pas, ik kan? had uh, laatst een uh, liedje gehoord van een uh, gitarist die ook uh, zong. En dat heb ik vertaald in het Nederlands. Zal ik het uh, voordragen? Ja, ben je de En jullie moeten raden welke uh, muzikant... Dat lied heeft verzonnen. Mooi. Is dat oké? Okay? Goed, dan gaan we dus ook jouw ja, vertaalmogelijkheden. Ja, oefenen. inderdaad. Uh, ik heb mijn best erop gedaan, oh, maar misschien uh, dat er nog op en aanmerkingen zijn. Laat maar komen. Dan. De problemen, als ze verdwijnen en de wolken naar bed zijn gegaan, zal iets nieuws naast het oude verschijnen. En woorden een brug kunnen slaan. De verkeerslichten kleuren blauw vandaag. En schijnen leegte door mijn raam. Mijn kleine eiland ligt stroomafwaarts. En soms hoor ik die naam. Want de wind fluistert. Een bezem is plots aan het vegen, alle stukken verbroken trouw. Ergens huilt een koningin, ergens heeft een koning geen vrouw. Heeft de wind een geheugen misschien voor de namen die zijn langs gewaaid. Door zijn kracht, ouderdom en wijsheid. Weet hij die namen zijn soms verfraaid En de wind huilt, Maria, Maria, Maria. De problemen als ze verdwijnen en het kwaad naast het goede zal staan. Zal het licht de duisternis verdrijven en woorden een brug kunnen slaan. De verkeerslichten kleuren hard vandaag en ze schijnen hun leegte door mijn raam. Ik kijk naar waar ik wil gaan en ik hoor weer die naam, want de wind fluistert. Right now, we got a song named Win Crosbury. Thank you very much. We have a song named Win Crosbury. We got to keep it going real quick. Cool. Ah, yeah Ah, yes. Coup de After all the jacks are in the boxes And the clouds have all gone to bed You can hear happiness stagger all down the street Dressed in the wind, and the wind Whispers clear <laughs> <laughs> A bloom is truly sleeping. The blaze of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere A king has the wife Het is ook heel moeilijk dat schakelen de hele tijd. Ja, Met een handvol met een uh, pinnenkoker ja. en een. ja. En Zo noemt hij dat. Ja. Wacht even, wacht even hoor. Ja? We zijn er weer. We zijn er weer. We zijn er weer. Ik had ook eens een gedicht gemaakt en dat was eigenlijk geïnspireerd op het ego. Dat Zo. Hij, en over de onschuld. En hoe het ego de onschuld soms kan overvleugelen. Zal ik het eens eh, voortdragen? Zo van... Eh... Dus. Ja. Met ritme, zonder ritme. Dat moet jij niet vragen. Geprojecteerd door een spiegel, misschien. Sterft de onschuld. ...door zichzelf te zien. Zat het hem in de manier van opvoeden... ...die het hart twee opties bood... ...ijdel worden of dood bloeden. Ja. Hm. Een wens wordt gezonden en komt weer terug. De vader van de gedachten gaat door de lucht. Het hart heeft een donker bruin vermoeden... ...dat het moeilijk is... De onschuld te behoeden voor de flaters en de katers, voor verliefdheid en voor haters. Wie zal mijn gebeden verhoren als de liefde heeft verloren? Wanneer recht is krom en slim is dom, geen zin in destructie, maar in ware democratie. Ik moet mijn stem. Laat horen, anders blijf ik mezelf storen. Des te meer ik zal zwijgen, des te harder ze me krijgen, des te meer ik zal zwijgen, des te harder ze me krijgen. Ah, kijk door de ramen, kom door de deur, maar noem geen namen en beken geen kleuren. Een compliment en mijn ego groeit onverhuld en speelt de vermoorde onschuld. Weerspiegeld door een ander misschien, krijgt de onschuld zichzelf te zien. Er bestaat een donkerbruin vermoeden dat het moeilijk is de onschuld te behoeden. Voor de lallers en de brallers. Voor verziekers en vergallers En ik moet mijn stem laten horen Anders blijf ik mezelf storen Des te meer ik zal zwijgen Des te hard ze me krijgen Ja Ja, ik wil even een opmerking maken over de chat. Er is één persoon die heel erg veel op de chat zet. En dat ben jij zeker? Eh, ik ik speel geen bas meer. Ik kan het vanaf hier zien hè, dat jij het doet, hè. Jij speel helemaal geen bas meer. Ik zie jou de hele tijd bas spelen hè. Iemand anders speelt de bas, in de camera zie je de bas speelt. Hij speelt de bas. Hij speelt de bas. Jij ja, speelt Bas. Hij speelt de Bas. Maar maar als ze in de tent. Hij is 6, In de zondag. In de zondag. In de zondag. In de zondag. In de zondag. In de zondag. In de Hij In de zondag. In de In de zondag. In de de zondag. de In de Ja, wat is dit, jongen? Ja, hij speelt de Bas. Precies. Oké, okay, en dan. Uh, Hey, dan zouden we nog uren door kunnen gaan met, met een soort compleet, maar het, het idee is al overgenomen, dank u wel. Oké, okay. dit is het. Dat was de bas. Okay. We gaan niet lang voor, het was nee. wel een leuk idee, maar het ging niet verder. Nee. Oké, okay, jammer, jammer. Ja, dat zou toch een ja. nieuwe, nieuwe rippet kunnen zijn, hè? Nou ja, ik had bijna een ziekte gebeld. I'd love to do Treffen voor je voor Herman natuurlijk. Daar hoorde ik engelen zingen. de <lesimus> <lesimus> uh, ik moet hem de boel aanzetten. Ja jij bent. Wat oh, met een liedje. Ja. Doe nog eens een liedje. Necessity. This is the time to talk about necessity, yeah. This is the hour for the unknown people. You. They're dreaming as you do, but they have no time to prove themselves. a part of this corrupt community, you make talk louder now, so that you can be heard. Herman's Way helemaal, van hier naar jullie. En dat was uh, Moonlight Serenade, in het geval er moonlight is, boven jullie daar, in de donkere nachtlucht. Hier is het de zon, en, maar ik dacht, laat ik nou een baan beginnen met Moonlight Serenade, Het geeft een beetje atmosfeer. En... Uh, om nog maar even erbij te blijven, hè, in die atmosfeer van de nacht met een moonlight, en dan gaan we het volgende nummertje nog even spelen, en dan zal het die, dat allemaal wel compleet maken, en ik zag het juist, en ja, hier het is, een nightingale zingt. ...in Barkley Square, wat is in Londen natuurlijk. Dus dit is dan weer Glenn Miller. Deze opnames zijn, zijn extra goed, want dat, je, je hoort veel uh, opnames van, van Glenn Miller en zo. Maar, maar dit is iets speciaals. Het uh, uh, is de hele band, neem ik aan. Het is, uh, want later in het programma speel ik nog een nummer... De heeft hij een zangeresje waar ik nooit van gehoord heb? En dat is de eerste keer dat ik haar naam wist. En die zingt In the Mood. Heb je ooit In the Mood horen zingen? Het is dat zo? Oké. Okay. Maar anders hoor je het later nog wel. En Nightingale in Zeng in Barkley Square. Circle. De Square en de Great Glenn Miller. De zanger was, geloof ik, Tex Benneke. Eh, Tex Benneke die het, de band overnam uh, na de tragische uh, omkomen van uh, Glenn Miller en uh, door een vliegtuigongeluk in de Channel. Oké, okay, jammer. Maar ja, er is genoeg muziek van hem op. De plaat, dus we kunnen daar altijd van genieten. Herman, swing in sway, helemaal van een zonnige zaterdagmorgen hier. En nu dan een Oscar Peterson opnames. Eh, Oscar is aan piano, Ray Brown aan bass en Ed Thurpen drums. Nou, en zij gaan voor ons spelen in de still of the night. Ja, we blijven nog even in dat motief van night zijn. Still of the Night, Oscar Peterson, trio. En we gaan nog even naar een, uh, een andere welbekende, en uh, famous uh, pianist uit de United States. En deze keer is het natuurlijk Dave Brubeck. Hij speelt voor ons Bossa Nova, USA. Dat was dan de heer met uh, Bassanova USA. Het, uh, wel een heel mooi nummer dat, en ook een fantastische pianist. En, uh, ik denk dikwijls nog wel eens aan de... toen hij hier in Nieuw-Zeeland een uh, concert, uh, tour hield en uh, dat ik uh, voorop zat bij zijn orkest, fantastisch. Oké. Okay. En dan uh, was ik hier zo so even aan het kijken. En dit, uh, Dit is voor de dames. Voor eh, de fans op Frank Sinatra Dan denk ik aan Chopin en aan dama Els. En zij putten om de rips.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 Different types of wear a day coat, pants with stripes, and cutaway coat, perfect fits. Putting on the mitts. dressed up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper, Super Duper. Come, let's mix. We're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the wrist Different types of wear, a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits Putting on the wrist Dressed up like a million dollar trooper Tryin' mighty hard to look like super duper Mr. Cooper, come let's mix Where Rockefellers walk with sticks Or umbrellas in their midst putting on the Ritz Puttin' on the Ritz Puttin' on the Ritz Gezongen bij Frank Sinatra. Wel een hele oude opname, denk ik. Zoals als je naar zijn stem zit te luisteren. Uh, yeah. Ja, het klinkt wel een bij BT jong. En ik weet niet of er nog een mensen onder de luisteraars, of kijkeraars, of noem maar op, uh, die zich naar Diana Shore kunnen herinneren. Uh, hier is ze dan met een, met een veer, zeer populair nummer van haar. En is getiteld Buttons. Bows. East is east and west is west and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows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 I'll love you in buckskin and skirts that I've homespun. But I'll love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun. My bones denounce the buckboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's famous wear where gals keep a using those silks and satins and linens that shows. And I'm all yours in buttons and bows. And the cactus hurts my toes and Let's fam moose where gals Keep a in those silks and satins And linens that shows And I'm all yours in buttons and bows Silks and satins and linens that shows And I'm all yours in buttons and bows Gimme eastern trimmin' Where women are women in high silk hose And peek a clothes And French perfume that rocks the room And I'm all yours in buttons and bows Buttons and bows Buttons and bows Buttons and flowers and buttons and bows, Rings and things and buttons and bows Ja, dat was dan Dan. show. En uh, ik wil nog even blijven rondom die tijd toen zij uh, ook zo heel erg bekend en famous was als je het zo mag noemen. Er was nog een andere zanger Perry Como en eh uh, ja, hij heeft het wel ver geschopt ook, want hij was eigenlijk kapper, hè. Kapper was hij. En hij zong altijd als hij mensen haren stond te knippen. Toen er een, uh, iemand binnenkwam, die zei, dat moet je niet doen, zei hij. Je moet gaan zingen. Daar kun je geld mee verdienen. En het resultaat was dat Perry Koma een van de populaire zangen voor de lange tijd is geweest. In ieder geval, hier is hij dan en met Till the End of Time. The stars are in the blue Long as there's a spring of birds to sing I'll go on loving you Till the end of time Long as roses bloom in May My love for you Deeper with every passing day till the wells run dry and each mountain disappears. I'll be there for you to care for you through laughter and through tears so my heart in sweet surrender and tenderly say that I'm the one you love and live for till the end of time. disappears, I'll be there for you to care for you through laughter and through tears. So take my heart in sweet surrender and tenderly say that I De great Perry Como, till the end of time. En ja, hebben we nog wat tijd over. En, een andere zanger, ik, ik, hij is nooit zo heel erg populair geweest zoals je dan bijvoorbeeld aan Como denkt of, of Dean Maarten of Frank Senator of noem maar op. Maar het was toch een, een, een, een, een hele goede zanger. Ja. Ik luisterde heel erg graag naar hem. Waarom? Weet ik niet. Het is just, just uh, ja, ik, mag, ik mag hem wel, hij komt tenminste met muziek overweg. Wat ik niet veel kan zeggen maar van zangers van tegenwoordig. Maar ja, dat is persoonlijke opmerkingen. Dat uh, andere mensen denken, ja fantastisch, ik denk er weer iets anders over. Maar in ieder geval, Swing and Swade, die neem het maar mee. En we gaan nu even dan, dan naar een jazzcafé. Daar winnen we Mr. Billy Eckstein met Dedicated to You. And me Dedicated To you If I should Paint A picture too That Showed the Loveliness Of you My Art would be Like My heart and me dedicated to you, to you. Billy Eckstein. Zo, en we hebben nog een half uur uh, tijd gekregen. Dank, u voor dat. En nu zijn we toch hier en uh, gaan we even luisteren naar een ander Oscapidesen nummer, China Boy. great Oscar Peterson eh, dat, uh, Canada's gift to the jazz world zou so, ik zo <laughs> zeggen dat, uh, en ook uh, het is goed te horen dat, uh, Ray Brown daar met zijn bass eh, dat was ook fantastisch, goed spel ja, dat was het dan